Gert Kluk met het NOS-journaal. De Belgen zijn onvoldoende bij de kernramp, dat zegt Greenpeace, dat alle rampenplannen van België heeft geanalyseerd. Volgens de milieuorganisatie is de regering niet in staat de bevolking afdoende te beschermen. De twee Belgische kerncentrales in Doel en Thijans staan niet ver van de Nederlandse grens. De noodplannen voor deze centrales zijn volgens Greenpeace hopeloos verouderd. Japanse walvisvaarders hebben afgelopen seizoen... minder walvissen gevangen dan ooit. Volgens het Japanse ministerie van Visserij... zijn dit jaar 103 dwergvinvissen gevangen... en geen enkele grotere vinvis. Dat is de laagste opbrengst sinds Japan in 1987... begon met het jacht onder wetenschappelijke noemer. De vloot had dit jaar duizend walvissen willen vangen... Volgens de Japanners is de lage opbrengst de schuld van Sea Shepherd. De milieuactivisten verstoorden verscheidene malen de jacht. De Japanners zeggen dat de vloot de helft van de tijd bezig is geweest om Sea Shepherd te ontwijken. De NS gaat de komende jaren 100 miljoen euro bezuinigen en zal daarvoor snoeien in een aantal ondersteunende diensten. Financiële zaken, ICT, personeelzaken en de inkoop. De FNV is bang dat de bezuinigingen ten koste gaan van honderden banen. Maar volgens de spoorwegen is elk getal daarover uit de lucht gegrepen. Mensen die de afslankpil Iomax gebruiken moeten daar onmiddellijk mee stoppen, dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Wareautoriteit. Al naar één tablet kunnen bijwerkingen optreden als hartkloppingen, pijn op de borst en misselijkheid. Volgens de wareautoriteit zijn er ongeveer tien klachten binnengekomen over Iomax. De pil staat niet geregistreerd als geneesmiddel en bevat vermoedelijk amfetamineachtige stoffen die op de dopinglijst staan. 50-plus-leider Krol vindt dat mensen bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar op een lokale partij moeten stemmen. Die partijen staan dicht bij de bevolking, zegt Krol. Krol's eigen partij, die het goed doet in de peilingen, doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Lokale partijen zijn wat hem betreft een goed alternatief voor zijn achterban. Het weer, vooral bewolkt, het noorden ook af en toe zon, tenminste plaatsen droog, het is maximaal 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Prijs de Heer 57, prijs de Heer 9 gulden 12 50, 13 60. Ja, wij prijzen Hem steeds meer. Weet u, weet u wanneer je zo'n dag in de gout voor Jan Doel bij de telefoon zit? Dan wordt je daar op de duur als vanzelf een beetje baldadig van. Net nog, ik loop terug van de kantine naar de studio. Kom ik iemand tegen die zegt, ah, die pastor. Ik zei, nee, hoor, ik ben de pastor niet. Ik ben even bezig, ja. <lacht> Klinkt misschien een beetje raar, maar.. Uh... Ik raak hier geloof ik werkelijk een beetje van een geestelijke nood. Ik <tie> zal het al weinig anders opzitten dan mijn collega van de NCRV te bellen. <tie> ook oh, stoel. Hallo. U bent verbonden met Dominé Puskers. Mijn antwoordapparaat is helaas kapot, zodat u het met mij zult moeten doen. Dus ik zou zeggen, de volgende keer beter. Pastoraat met Hans. Hallo. Ja, goedemiddag. Het is nog morgen hoor. Oh, dan ben ik vanmiddag middag terug. Ja, dat was weer even humor. Herman Vinkers, gezellig. Leuke man vind ik dat toch altijd. In dit geval Herman Vinkers als in het pastoraat. En ik ga nu een liedje draaien van Raccoon.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 too late, you got to let her go now, or we can't help you, brother. If we Wat een prachtige was dat Raccoon, eh, toch wel een van mijn favoriete benjes tegenwoordig hoor, uit Nederland, zeker in Nederland. Raccoon, prachtig mooi, eh, van de cd, die heet de Singles Collection, die ja, uit is gekomen ter gelegenheid van, uh, van hun 15-jarig bestaan. En dat is wel erg leuk, toch? Ja, vind ik wel. Oké, okay. nou, gaan we lekker verder, zometeen meteen over, uh, over een paar minuutjes gaan we hem uh, bellen met onze razende reporter, de heer Van Nes Junior. Maar eerst draaien uh, we even de zien. En de nummer dat heet Woe! Ze draaien nog steeds. Of ze draaien weer, moet je eigenlijk zeggen. Blauw. Het leuke is altijd dat een van mijn ex-leerlingen van vroeger... daar tegenwoordig toetsen bij speelt. Dat is wel leuk? Ja. Jan-Peter Bast speelt toetsen bij de scene. De zien dus. En um, nou ja, blauw gewoon, ja. Nou, wie is er niet af en toe blauw? hè? Want het moet gewoon blauw zijn. Lekker is, wat is. Er blauw. Woe! De lucht is ook wel eens blauw. ja. Zo is het dan weer wel. Goed, uh, ik ga zo eens even. Ja, ik wacht even tot die plaat afgelopen is. Dan denk ik. Uh, dat is zo gebeurd hoor. Het is klaar. En uh, dan gaan wij naar het volgende item, dames en heren volgende item. Ja, het lukt. Het lukt. Het lukt. Woehoe. Nieuws uit Zandvoort. Van onze razende reporter... Joop van Es... junior. Joopie! Ruud. Hoe is het, jongen? Gaat alles wat, goed met je? Ben je, je? Helemaal, al, ben je uh, helemaal alleen daar? Ik ben helemaal alleen. Ach, wat zielig Ja, boy. Iedereen heeft mij in de steen. Nou, je, uh, Rob ja. Harms is er wel. Dat is ook een gezellige man. Oh, dat is binnen genoeg. Hé, hou, hou. Het is zilveren Robbie, hè? Zilveren Robbie? Ik ken wel rubberen Robbie, maar... Dat vind je wat anders. <laughs> nee, hij, hij is normaal gesproken techniek bij, bij Golden Seatim. Ja. Dus ik ben Golden Joop en hij is uh, zilveren Robbie. Oh, is dat zo? Ja, ja, ja. ik kan er ook niks aan doen. Ja. Nee. Wees een beetje verder Joop, Gaan alles goed? Ja. Lekker wel, jawel. Het uh, begint, uh, ja, begint eruit te zien alsof het uh, ja, toch lente gaat worden. Uh, ja, uh, na volgende week dinsdag pas. hè? Dan, uh, dan... Ja, maar als ik, nou, als ik nu naar buiten kijk, want ik zit uh, gewoon lekker eventjes uh, voor het raam. Dan ja. is die wind, wind Je hebt toch niet die... hier al je lamp aan, hè? Je hebt niet hier al je lamp aan, hè? Want je zit voor het Raamzee, maar je hebt er niet hier al je lamp aan, hè? Oh oh au. Oh. Oh. Oh. Oh. Je kan ook dus tegenaan, gaan, natuurlijk, hè? Nee, nee, Ruud, nee, Ruud ik, ik woon uh, gewoon uh, zo'n beetje... Uh, 50 meter van de boulevard af en ik ja. kijk dus op zee. En dan ja. zie ik die vlaggen van de standoffel, jongens. En die gaan de goede kant op. Die dus okay. zitten niet meer in, in, in Noordoost. Dat is die hele koude, goeie rondzins, weet je wel. Ja, die is weg. En dat, daar willen we vanaf. Ja. Nou, het is uh, potverdienen, zegt het is. Uh, het is uh, april, het mag namelijk een beetje uh, hè? in de tuin ja, zitten weer worden ja, ja. en zo. En niet de eerste april, want dit is al geweest natuurlijk. We hebben nu al vijf. Ja. Nou, ja. oké. Okay. Laten we het daar niet over hebben, dan kunnen we toch niks aan veranderen. Nee, we kunnen niks aan veranderen, want dan doen we verder hey, weg. Hé, hey, ik... ja. hoe is het verder? Je besteed, eh, bedankt, want ik, ik hoor dat Halsam voor tegenwoordig verslaafd is aan die, uh, die, uh, die, uh, die Facebook-pagina van, van je... Ja, ja. dat <lacht> die... <lacht> daar wil ik het dus ook onder andere over hebben. Ja. Ik heb nog een... Want dat zijn dingen voor de agenda, hè. Ik ja. heb nog een paar dingen voor de agenda. Ja. Wat je, wat je nu over hebt, die, die, die, die, die uh, Facebook-pagina... Die is leuk, man. De, ja, is geweldig. Ja, is leuk. Je, je volgt het hè? Ja, ik volg het ook een beetje. Ja, je hebt, ja. Ik, ik volg er drie natuurlijk, want je, je hebt ook, je bent Beverwijker, die is min, iets minder actief. En je hebt hem in Haarlem natuurlijk ook. En die volg ik ook. En in Zandvoort. Amsterdam ook. Ja, maar ja, die volg ik. Ik, ik heb niks met Amsterdam, wat dat betreft. Alleen met de Ajax. Oh, O, nou, is het de mooiste plaats van Nederland. Ja, dat zegt maar ik vind Haarlem de mooiste stad van Nederland. Ach, schijnheid toch uit, de dat wil ik ook wel. Ja, ja, ik wel, met liefde zelf. Ik zag zelfs, ik was er afgelopen maandag en, en ik zag zelfs dat mijn oude woonhuis, waar ik vroeger als kind van tien tot mijn zestiende gewoond heb, staat te koop. En ik had het zo willen kopen als ik geld had. dat nou, doe je best. Doe je ik, best. Ik, heb, ik heb de centrie, maar het, was wel het, er om... het op. Ja, dat is mooi om te zien. Maar goed, vertel. Goed, uh, ik, ik, ik heb wat dingen voor de agenda. Ja. Uh, je hebt het net al gehad over, uh, over de, de, de Facebook-pagina. Uh, en uh, dat is dan uh, volgende week, inderdaad. Da daar wil ik het eigenlijk niet meer over hebben, maar jij begon erover. Ja. Jouw schuld. Mijn schuld. En uh, uh, dan moet je lid van zijn, uh, van, van die pagina. En dan, uh, dan kan je daarin gaan. En er wordt een gigantisch fase op. Er zijn al meer dan 200 mensen die hebben zich aangemeld. Ja. En dat is bij Beach Club 10, onderaan de rotonde, aan de linkerkant. Ja. Maar wat indien... ik als allereerst nog wil melden, dat is zowel um, uh, even kijken, vandaag hebben we vrijdag. Vandaag en morgenavond hebben we jeugdtoneel. Ja. Het jeugdtoneel van de, van de uh, uh, toneelvereniging in Mildering. En dat is geweldig om te zien. Dus, ze doen het dit jaar twee dagen, dat zit in nogal wat. En alle tweede dagen beginnen die, die avonden om kwart over acht. Er is wel eens waar op de op vanavond en morgenavond om, om een uur of acht. Vijf over acht. Pak een beet, zei Tante Greet. Dat, dat er eh, eventjes een kleine aankondiging wordt gemaakt. Maar in ieder geval begint het toneelspel vanavond om kwart over acht. En morgenavond zo. Dan hebben wij volgende week donderdag hebben wij een informatieavond over de toekomst van Zandvoort. ...en de kust. En maar ook DNA, zoals, dat, zoals ze dat noemen, van Zandvoort. Ik weet niet wat ik me erbij voor moet stellen. Het is in ieder geval in de nieuwe uh, kazerne... ...een nieuwe brandweerkazerne en de kazerne van de Zandvoortse reddingbrigade. En dat uh, begint uh, ook om 8 uur. Dan hebben we volgende week nog iets. Ik kan het ook volgende week vermelden, maar ik doe het liever nu. Want dan hebben wij een van mijn favoriete avonden van de maand... ...en dat is de tweede vrijdag... En weet jij wat dat betekent, Rut? Uh, dat het dan 12 april is. <laughs> Oké, okay. wat, wat, wat, wat dacht je bijvoorbeeld van de pub quiz bijkoop? Ja, ik dacht, open is dat volgende week. Oh, wat leuk! Dat is, ja, dat is volgende week vrijdag, inderdaad. Okay. Maar we hebben ook op, op de avond dat we dus. Uh, dan moet ik even kijken uh, of, of ik het goed heb. Uh, de 13e, dat is ook die avond van het Facebookfeest is er een barttoernooi in de kantine van de uh, Corvus Sporthal in uh, Dijkesveld? Hey, Joop, Joop, Joop, Joop, Joop, Joop ja. Wie denk je dat er binnenkomt nu ineens? Dat wil je niet weten Geen idee. Wie denk je dat er nu binnenkomt? Albert Jan Vos, kom op hij komt er ineens samen binnen! Uitswollen! Ja, Robby is hier! Zullen we Hij ja, is samen terug, Hij is er weer! Ja. Maar ga door, ga door, ga door! Oké, ja, oké, okay, oké, okay. dertiende, dus tegelijkertijd uh, met die Facebook, uh, dat feestje, zeg maar. Ja. Uh, dan is er ook een darttoernooi in, uh, in de, de, de, de kantine van, het, van de Corver Sporthal. Daar kun je nog steeds inschrijven via uh, sportcafézondvoort.nl. Okay. Er staat een inschrijfformulier, kan je dus doen. Ja. Nou, dat zijn eigenlijk de dingen die ik uh, voor de agenda wilde zetten, Ruud. Nou, hartstikke mooi op. Uh, doe, doe, doe die zilver even de groeten van me. Ik zou die zilveren en die rode de groeten doen. We hebben, die hebben nu een zilveren en een rode. Dus, ik ben uh, geen rode, ik ben die gouden. Oh, ja, jij bent de gouden. Maar ik heb hier, er komt u net ook een rode binnenstappen. Dus, uh, oh, AJ. Ja, ja dat, is, dat moet je natuurlijk of even goed scheten. voor een betere wereld. Ja, ja vind, John. Ik, vind ik ook. Hey, uh, heel veel plezier. En uh, niet te veel tijd besteden aan die, die uh, Facebookpagina. Want het, het, het werkt verslavend, weet ik uit ervaring. Ik ben er ook bang voor u. Ja, het, werkt, ik, het werkt echt verslavend, Het is vreselijk. Ik probeer het wat minder te doen, <laughs> maar dat is heel moeilijk. Maar het is zo leuk, het is zo'n zo verschrikkelijk een leuke pagina. Maar goed, ja. we, um, volgende week de dus studie Vanavond is er ook nog een jam session, dat wist je natuurlijk niet, of wel? Ja, ja nou goed, uh, die wil ik eigenlijk niet meer, maar dat is oh. ook bij Café Amsterdam. Ja, oké. Okay. Nou, ja. Joop, uh, ik wens je een fijn weekend. En, nou, uh, is, de, die jam session in Amsterdam, ja. mag je rustig een meemaken, hoor. Ja. Die al de dat is die is echt top. Ja, nou, en je neemt dan... vriendjes mee. Ja. Wow man, dat is ongelooflijk. Nou, ik ga wel een keer kijken, maar niet vandaag. Nee, oké. Okay. Okay. Moet jij nog werken voor het weekend? En, nee, ik heb een heel, heel raar weekend, want ik word 65 morgen. En, uh, ik uh, weet ja, het, ik ja, We ja, moet ja, je niet even vertellen. je ook een maatschappel. <laughs> Ze weten toch niet wat het feest is. <laughs> nou, in, in, in ieder geval, een hele mooie dag morgen. Oké, okay, dankjewel. Ook, ook voor je meisje. Ja. En uh, ik ga je spreken. Tot ziens. Hoi. Hoi. Joop van Lessen is dus een beetje verpakt in de scene, zou ik maar zeggen. Iedereen is van de wereld en de wereld is voor iedereen. De scene, ja. En uh, in het kader van de agenda, dames en heren, wil ik u ook nog even vermelden ...dat aanstaande zondag, dat is ook misschien wel even belangrijk om dat uh, uh, te weten... ...aanstaande zondagmiddag um, is er een uh, open asieldag in het Dierentehuis... Het Kermel, dierterrein Kennemerland aan de Keesomstraat tussen 11 uur en 15 uur. De gelegenheid van dit te huis voor dieren is. Um, nou ja, wat zeg ik nou? Er is gelegenheid om uh, dit te huis voor dieren te bezoeken. En rondom deze open dag zijn een aantal activiteiten gepland. Zo zal het politiekorps Kennemerland een demonstratie geven met hun diensthonden en worden de asielhonden op een catwalk, hoe ironisch, aan u voorgesteld. Verder staan er diverse kraampjes en zijn er lekkere hapjes. Verkrijgbaar. Ook is er een dierenarts aanwezig die alleen op deze dag... uw hond of kat chipt voor slechts 25 euro. Dat wou ik ook nog even vertellen. En uh, vanavond, ik weet, ik weet nou niet meer of Joop dat al vermeld hebt... maar dan zeg ik het toch nog maar een keer, maakt niet uit. Uh, liefhebbers van het druivennat... Oftewel de wijn. Die kunnen vanavond terecht in Café Koper. Want daar is een heuse wijnproeverij. En dat begint om acht uur. Dus dan bent u weer geheel en al op de hoogte. Jawel. En nu gaan we verder met Milo. Als het lukt, tenminste. Maar die doet niet veel. Hallo, meneer Milo. Kunt u misschien gaan zingen? Ja, wou ik zeggen. Jongen, jongen, zeg. Hij lag een snurken in de kelder, die gek. Ja, hij zei ook: little in the middle. Nee, Oké. Okay. Milo, little in the middle. Lekker zomers plaatje. Thank you In het midden, oftewel a little in the middle En dat is uh, Milo En dat is, uh, ja, het ziet er wel Een beetje zonnig uit buiten Het is, het is jammer dat die wind zo koud is Maar uh, het schijnt uh, allemaal nu een beetje De goede kant op te gaan uh, Zoals het eruit ziet, na volgende week dinsdag Dan uh, schijnt het allemaal Wat warmer te gaan worden jongens Dan komt echt de lente, jawel She's like a rainbow Sways while she glows Moves like a river The Your generate Your sun will rise and love will shine when she goes na na na na na na na colors will keep on turning shimmering by Your hands someday, like lovers do. Oh, you hesitate another while, showing her magic smile, and dreams come true. When she goes, na, na na na na, na na na, colors will keep on turning, shimmer. En de radio's uit België natuurlijk Uit uh, Libesique En dat, dat heette She Goes Na Na Na Na Nou, dan moet je natuurlijk dat Na Na Na Na Dat mag je dan zelf invullen Wat ze ging want dat weet je niet Wat, wat is nou? precies ze ging Na Na Na Na Ja Ze ging uh, naar de winkel toe uh, Ze ging uh, sinaasappel Nou ja, weet ik veel Je kan er van alles van maken She Goes Na Na Na Na De radio's Oh Julia, niet hoor. Julia hoort allemaal niet bij mij, dat is Angela. Alles is mijn schuld, het is mijn kwal, Mijn heb het geduld en weet dat ik van je houd. Oh, Angela, je hoort, je hoort bij, bij mij. mij. Ja, ik ga het gewoon mijn eigen versie maken. Nick en Simon. Maar ja, er zijn 154 versies van geloofd. Dus de naam van je vriendin zit er vast bij. Daar gaan ze. Nick en Simon.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 maar heb dat geduld en weet dat ik van je houd Oh Julia, je hoort bij mij Is dit echt het einde van de lijn? Herinner je hoe mooi het soms kon zijn? Als je voelt hoe zwaar ik lijk en hoe vreemd het mij nu spijt. Voel je dat ik jou terug wil en tot alles ben bereid. Oh Julia je hoort bij mij. Oh Julia dat niet voorbij. Alles is mijn schuld, is mijn fout. maar heb wat geduld en weet dat ik van je hou. Yeah right. Hebben ze ervan gemaakt? Waar we kwamen daar in één keer bij in het Guinness Book of Records. het van je Met allemaal verschillende meisjesnamen: uh, Julia, Angela, Pamela uh, Allemaal dat soort uh, allemaal dingen, al die meisjesnamen die uit drie lettergrepen bestaan, dat is wel handig natuurlijk, Hè? Huh? Ja, dat is ontzettend. Ik zou ook kunnen zeggen, ja, dat geeft je een raar idee. Ik zou ook natuurlijk zeggen, oh Albert Jan, maar dat doe ik maar niet. <coughs> nee, uh, dat doen we niet. Dat ik uh, geen, nee. Uh, Afgelopen woensdag, dames en heren, hadden we natuurlijk uh, de vinyljaren, uh, ons feestje in uh, in, uh, in, uh, in vier. Dat was heel gezellig. Dat is heel leuk. Uh, Albert Jan Vos, die was er niet. Die zat, er, die zat bij zijn moeder. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat moet je ook bijhouden natuurlijk. Maar... Uh, dan hebben we deze plaat voor gedraaid. Van een Groningse band voor een Groninger die er niet was. Het is dus uit 60 jaar. jaren, ik denk dat het 66, 67 was. Zo'n beetje ongeveer. Uh, Take Her Home het liedje. Uh, afgelopen woensdag hadden we het echte singletje. Er was hier ook nog mono, maar nu wordt nu u weer mooi een mooie stereo. Dat is wel prachtig. De band heet The Roadies en het uh, uh, de zanger heette Harry Wijnberg. En Albert die zit te denken ah, dat is slecht dat ik dit niet weet. Pff, hij is helemaal in paniek. Nee, valt wel mee hoor. Um, The Roadies dus. En dat schreef je heel apart. Want dat schreef je als R-O-D- en dan Y-S. Ja, weet u dat? Zeker Ze hadden nog een hit. Ze hebben twee hits gehad trouwens. En een tweede hit heet Just Fancy. Nou, dan bent u weer helemaal op de hoogte. En dan kunnen wij weer doorgaan met de volgende plaat. Ik ben mijn vriendje een beetje vergeten. Dus ik moet me eigenlijk schamen. Nou, is hier is hij weer hoor. Alain Clark. Back in my world. Baby hey. van zijn vader deed in de juks of zo. stond hij al mee op het bühne. Uh, toen heeft hij nog een tijdje iets in, in Nederlandstalis gedaan en zo. Dat was ook allemaal hartstikke leuk. En uh, op een gegeven moment is hij natuurlijk gekomen met die prachtige cd... waar Father and Friend op stond. En dat was eigenlijk de, de grote doorbraak. En het verhaal is natuurlijk wel leuk dat hij zo, uh, met, met zijn laatste geld naar Amerika ging... om te vragen aan een van de beroemdste drummers ter wereld, Steve Gadd... om uh, te vragen of hij misschien op zijn uh, cd'tje zou willen meedrummen. Ja, een geweldig natuurlijk verhaal. En uh, nou ja, sindsdien kennen we de historie. Alleen Clark, hij hoort tot de top van Nederland op dit moment... En ook internationaal doet hij het heel goed. Back in my world zijn een nieuwe laatste single. Uh, ik ga nog één nummer draaien van de nieuwe cd van Bowie. Want dan hebben we alles gehad, ongeveer. Uh, dit is ook zo'n bonus track. Dit is een, een, een, uh, die, die hoor je alleen als je de, de luxe versie van deze cd hebt. Als je de gewone versie hebt, staat het er niet op. Maar als je de luxe versie hebt, en die is echt niet zo duur hoor. Valt best mee. Uh, dan heb je dit nummer wel. I'll take you there. Everybody, I'll take you there. Today, today is the first of May. Everything around us, everything alive. Your heart's beating fast as we race through the dark Cause the really good people who do what they're told What will be my name in the USA? The days, the days of gloom. Left can't smile, Sophie can't sing. A mile to the future where tomorrow is king. What will be my baby? Hij vlucht uit de tunie. Dit is veel te veel City. <laughs> nou, lekker hoor. David Bowie. En uh, dat is van zijn laatste CD, The Next Day. Uh, Eén van de bonus tracks. I'll take you there. En ik vind het geweldig. Zo. Nou, we zullen nog geen stevige erachter aan draaien. Albert-Jan is nou onderboven. Dus dan kan ik wel even, even een puist Harry erachter aan. Het is echt zo, ook zo'n stof uit je oren plaat. En van de week thuis hoorde ik hem ook weer op de radio. Oh, even die radio hard. Even lekker open die tent. Nou, dat adviseer ik u ook. Gewoon even lekker open nu draaien. Gewoon die knop open. Want dit is echt stof uit je oren. Lekker! Rod Stewart in the faces. Wow! Stay with me! I did it faces, de oude small faces zou ik maar zeggen, maar toen Steve Marriott daaruit vertrok, eh, nam Rod Stewart zijn plaats in en eh, dat bleef geweldig eh, mooi nummer, stay with me lekker, oké, okay. it's a beautiful day uh, vermoedelijk een beetje de laatste woorden van vandaag I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by by yourself and I don't know who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 You said goodbye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 alweer tijd om afscheid van u te gaan nemen dames en heren ja. we gaan het weekend in. in de maandag zie ik u weer zien wij u weer, Dus is Angela er ook weer bij gezellig de maandag dus 12 uur weer met het Lunch voor nu wens ik u allemaal een prettig weekend maak er wat leuks van en uh, hou de huizenkant, denk op de tram en niet op het ijs, want het dood is zo is dat